2 uur. Het NOS-journaal. Rashid Finch. Goedemiddag. Weerman Erwin Krol stopt met zijn werk bij de NOS. Hij presenteerde op eigen verzoek al sinds eind vorig jaar niet meer... en heeft nu bekendgemaakt niet meer terug te keren. De 62-jarige Krol presenteerde zijn eerste weersverwachting op tv in 1986. Hij is meerdere keren uitgeroepen tot populairste weerman van Nederland. Krol zegt dat hij zijn werk altijd heerlijk heeft gevonden. Ik werk al 40 jaar waarvan 26 jaar bij het journaal. En ik vind het eigenlijk wat dat betreft wel mooi geweest. Ik vind het wel tijd om te stoppen, je moet ook niet eindeloos doorgaan. En daarbij komt dat ik een fantastische baan heb gehad altijd... met één nadeel, wat ook tegelijkertijd weer een voordeel is natuurlijk... ik was een bekende Nederlander. En dat is iets waar ik nooit aan heb kunnen wennen... en waar ik naarmate ik ouder werd, meer last van begon te krijgen... De Olympische Spelen zijn voor beveiligingsbedrijf G4S uitgelopen op een financiële strop. Het bedrijf heeft ruim 63 miljoen euro verlies geleden op de Spelen, omdat het niet genoeg beveiligers kon regelen. Een Britse leger sprong op het laatste moment bij met duizenden militairen en G4S betaalt die kosten. Beveiligingsbedrijf maakte vandaag bekend dat de winst over het eerste half jaar flink is teruggevallen. Om de kosten te drukken verdwijnen er waarschijnlijk ruim duizend banen bij G4S. Een VMBO-school in Barneveld stelt rond de school een parkeerverbod in voor trekkers. Steeds meer leerlingen komen met de trekker naar school en dat veroorzaakt veel overlast. Volgens het schoolbestuur ontstaan er levensgevaarlijke situaties door het roekeloze rijgedrag van de leerlingen. De school vroeg de ouders van de leerlingen vorig schooljaar al om hun kinderen niet op de grote landbouwvoertuigen naar school te sturen. Maar leerlingen houden zich daar niet aan. Een baby die uit een ziekenhuis in Marseille werd gestolen is terecht en maakt het goed. De Franse politie heeft een vrouw aangehouden, ze wordt verhoord. Haar ouders alarmeerden de politie toen ze haar thuis met de baby zagen. Het jongetje werd vannacht gestolen toen hij op de kraamafdeling naast zijn slapende moeder lag. Ziekenhuispersoneel verklaarde een vrouw te hebben gezien die zich verdacht gedroeg. De politie in Marseille zette vanochtend een grote zoekactie op taal. De zaak tegen voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen komt niet voor de rechter. Het openbaar ministerie is niet ontvankelijk verklaard. Volgens het OM heeft Verstappen twee telefoons, sieraden en een handtas van zijn ex-vriendin vernield. In eerste instantie beschuldigde het OM hem ook van poging tot doodslag, omdat hij op zijn ex-vriendin zou zijn ingereden, maar die aanklacht liet het OM vallen wegens onvoldoende bewijs. De rechtbank vindt dat er nu alleen relatief kleine strafbare feiten zijn overgebleven. De OM had de zaak daarom niet voor de rechter moeten laten komen... maar Verstappen een boete moeten opleggen. Dat heeft de officier van justitie niet gedaan... waarmee het OM volgens de politierechter... in strijd met de eigen richtlijnen heeft gehandeld. En dan het weer. Vanmiddag droog en steeds meer zon. De Oosten houdt het langst last van bewolking. Het is zo'n 22 graden vanmiddag. Vanavond, vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt en lokaal mist... Morgen heel zonnig, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En donderdag is het alweer over. Dan zijn er opnieuw buien en is het minder warm. AMB verkeersinformatie met een treinmelding. Door een seinstoring rijden er van en naar Zutphen geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Werkt u al in de cloud?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 Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de dag. Ja, New York, dat is de plek waar je moet zijn. Dat dacht tenminste Sanne Bloemink. Want daar zou ze pas echt gelukkig worden. Ze schreef er een boek over. Formeel zit Mirjam sterk, CDA-Kamerlid nog in de Tweede Kamer... maar ze keert er na de verkiezingen niet terug. Campagne voeren voor een partij die er in de peilingen niet al te best voor staat... dat doet ze nog wel. Goedemiddag Mirjam. Goedemiddag. Je collega Sabine Uitslag doet mee aan het programma Strictly Condensing. Daar heb jij nu ook tijd voor. Hè? Ja, ik doe thuis stiekem. Nee hoor, ik, uh, ik laat ik zo zeggen dat mijn baanambitie niet in die richting ligt in ieder geval. We gaan het uh, zo horen waar die dan wel ligt. Shakespeare blijft onverwoestbaar en na Hamlet en veel gedoe om niks is het nu de buurt aan King Lear het stuk dat uit 1605 stamt. En King Lear wordt gespeeld door Mark Rietman. Welkom, Mark Rietman. Dank je wel. Ja, wat is nou een fascinerende eigenschap van King Lear? Een fascinerende eigenschap van dat hij. Uh, mijn god, er zijn er zoveel. Nou, eentje. Uh, dat hij uh, te veel in de macht zit en daardoor niet meer helder om zich heen kan kijken. Want hij moet zijn macht verdelen. En Juist, dat, en ja, dat, ja dat hij voelt de ouderdom uh, naderen, misschien wel de dood. En denkt, uh, uh, nu moet ik mijn rijk weggeven. Maar zoals dat vaker gaat, mensen die de macht overgeven, dat gaat niet altijd op de goede manier. De vrijlating vandaag van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux in België, heeft al geleid tot woedende reacties en protestmarsen. Aan tafel Frank Borsman, cultuurtheoloog over deze vrijlating en de brede verontwaardiging in België. Frank, eh, hoe laat verwacht jij het definitieve besluit dat ze vrijkomt? Nou, het Hof van Cassatie heeft medegedeeld dat de uitspraak ongeveer om vier uur te verwachten is. Maar neem er geen gif op in, want ze hebben zo hun eigen agenda daar. De verkiezingsstrijd is losgebarsten. En via de vele debatten hopen we een beetje wijzer te worden. Maar zijn politici nog in staat zodanig te debatteren. dat zelfs Cicero tevreden zou zijn? Daarover zo meteen Fik Meijer. En de dichter bij de dag is vandaag Ton Luiten. Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. En als u wilt reageren, gebruik dan Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website Ditistedag.nu. De première van Shakespeare's King Lear, waarin Mark Rietman de hoofdrol speelt. Die was afgelopen donderdag in een bomvol De La Martheater in Amsterdam... en we hebben wat reacties gepeld na afloop. Verneem dat wij ons rijk in drieën gaan verdelen... en dat wij onwrikbaar het besluit genomen hebben... de staatszorg van onze leeftijd af te schudden... en die aan jonge krachten op te dragen terwijl ik opgelucht naar de dood kruip. Zeg mij, mijn dochters, wie van jullie heeft mij het meeste lief? We dachten bij deze, we gaan gewoon een, een klassieke Shakespeare maken. Wat dat dan ook is, Er staat geen handboekje voor. Maar dan uh, laat je je inderdaad meeleiden door die tekst. En uh, ja, ik kom hieruit ongeveer. Aan de ene kant respecteer ik heel erg dat ze die tekst proberen recht aan te doen. En van de andere kant denk ik, het had best ook wel af en toe wat losser en makkelijker gemogen. Je merkt dat het een voorstelling is die eigenlijk in de, in de traditie uh, wordt gespeeld. Die heel erg past in, in dit theater ook. Het is volks, het is banaal, maar het is ook uh, heel erg verheven. En het gaat over alle kwesties die, uh, die in het leven nou helemaal voorkomen. En het wordt op een eigenlijk een hele een narratieve, een hele vertellende manier uh, gedaan. In, uh, in, de, in de traditie van Shakespeare. Ja, ik hou er wel van. Ik vind het soms ook wel moeilijk. Dus, uh, en dit uh, raakte me wel echt, dus dat vond ik wel uh, mooi. Ik denk dat het heel erg aan te bevelen valt van Shakespeare kennis te nemen. Ik bedoel, prachtig gespeeld, mooie teksten. Als je er tijd voor neemt, denk ik dat het ook voor jongere mensen heel erg de moeite is. Ik vond ze allemaal wel een sterke rol neerzetten. En het was best ook variatie qua leeftijd en verschillende karakters, maar ik vond het goed gedaan. Oh, maak mij niet gek. Lieve hemel, hou mij in toon. Maak mij niet gek. Mark Riedman doet het geweldig. Nou, hij is heel geloofwaardig, een hele geloofwaardige koning. Ik vind wel dat hij veel scheldt, maar... Uh... Ja, Mark is top. Ja, <laughs> daar, we komen eigenlijk voor Mark. Ik vind Mark Riedman het echt prachtig doen. Die zet de worstelende koning heel goed neer. Dat is het aardige van Shakespeare. Je ziet er zoveel verschillende versies van... dat je in elke versie wel weer iets nieuws ziet. Mark is voor mij een van de beste acteurs van Nederland. We, we hebben veel met elkaar gedaan de afgelopen jaren. Hij heeft heel veel rollen bij het toneelspeel gespeeld. Ik denk dat Mark Leer kan spelen. Dat het een van de mooiste Leers is, ever. Dat heeft hij vanavond laten zien. Ja, we hoorden. Regisseur van het toneel speelt Jaap Spijkers, actrice Liz Snooyink, oud politici Wim Kok, Boris van der Ham. En bezoekers rietman fans zaten erbij. En artistiek directeur Ronald Klaver van het toneel klamer, speelt. Klamer. Oh, Klaver. Um, ja, hoe is dat om uh, even wat van die reacties op een rijtje te horen? Ja, dat is leuk. Ja. Yeah. Ja, dat is fijn, leuk. U nogal veel, begrijp ik. Ja, ik in uh, leer, -leer. dus uh, William Shakespeare geeft me die woorden in de mond. Maar het is inderdaad een uh, licht ontvlambare koning in het begin van het stuk. Ja. En hij gaat aardig te keren tegen, tegen iedereen die, uh, die tegen hem ingaat. Ja. Ja. Toen u werd gevraagd voor deze rol, was het toen meteen duidelijk dat u het zou willen doen? Uh, ja. ja, want het is de, de, de vierde keer dat ik met uh, Jaap Spijkers, de regisseur... Uh, Werk en, uh, ik, uh, ik heb meteen ja gezegd. was wel even denken over... want eigenlijk uh, schrijft Shakespeare... is het een man van tachtig. Oh ja. En, en dat... u bent? Nog niet. Maar het is uh, veel meer gespeeld... door, uh, door uh, jongere acteurs. Want vaak is het probleem met die grote rollen... Die waar je vier uur op het toneel... Uh, uh, uh, moet tekeer gaan. Dat uh, iemand, een acteur van echt 80, dat niet je helemaal redt dat niet haalt. meer haalt. Nee. Uh, dus uh, in die zin was het interessant zoeken naar uh, waar dat zit. Het gaat, het gaat ook wel over ouderdom, deze rol. Maar het gaat ook over het verlies van je, van je, van je mentale vermogens. En dat kan op elke leeftijd gebeuren. Ja, maar dan kan je daar als 51-jarige ook al in, in leven? Uh, ja, ja, zeker. Dat kan ik mij wel voor... Ja, ja je gaat er altijd maar van uit dat het hier goed werkt. Maar het is heel dichtbij dat het dat er gaatjes kunnen gaan vallen ja. en dat het, dat het misloopt hierboven. En dat gebeurt deze meneer in dit stuk. Uh, ja. Deze tachtig jaren. Ja. Het is heel veel tekst ook, hè, die je moet leren als acteur. Is dat, was, ja. is dat meer dan, dan, dan, dan bijvoorbeeld de Gijsbrecht die je hiervoor speelde Ja, dat weet ik nooit zo precies. Dit, dit zijn veel woordjes, maar goed, dat is uh, dat een hele je huiswerk. Als acteur, dat, dat, dat, dat weet je. Dat is eigenlijk het makkelijkste deel van, van acteren. De woordjes dat je hoofd leren, ja. Ja, dat gaat wel iets meer moeite kosten uh, uh, uh, naarmate je ouder wordt, maar... Maar dat is het, het simpelste eigenlijk. Het, het, het, het lastigste is uh, de, de, de, vinden waar het over gaat en wa, wat je wil vertellen. En hoe je dat wil vertellen. Mm -hmm. en hoe je dat met je eigen talent uh, naar boven krijgt. Ja. En hoe, hoe kom je daarachter? Achter. Nou, hoe je dat wilt neerzetten, waar het dan over gaat en hoe je dat wil laten zien. Dat doe je door het stuk te lezen en, en, en, en te interpreteren waar, waarover jij denkt... In, in gesprek met de regisseur waar, waar die rol en waar dat stuk uh, over gaat. Ja. Had je het wel eens eerder gezien in een andere uitvoering? Ik heb er niet zoveel gezien. Ik heb er uh, de versie met Hans Karset gezien, een aantal jaar geleden bij het ja. Nationaal toneel. Is dat dan een handicap dat je Hans Karset vooral in je hoofd hebt en dat je hem gaat vertolken? Nee, nee, want dat is ook weer zo lang geleden. Ik heb ook Ton Lutz gezien, in, uh, dat was weer langer geleden. Ja. En dan, dan uiteindelijk weet je nog beelden van die voorstelling... maar je weet niet meer de gang precies van hoe Hans Kazet dat heeft gespeeld. Uh, dus je, je gaat uh, eigenlijk vrij onschuldig aan de slag, hoor. Met, uh, met, met wat je voor je krijgt. Ja. Hebben mensen hier aan tafel uitvoeringen van King Lear gezien, Vic? Ik heb die uh, vroeger gezien van Ton Lutz. Oh ja. Ja. Dat is ook iets... al heel lang geleden. Kan je er nog ja, iets van herinneren? 15, 20 jaar geleden. Ja. Sorry, ja. Is er nog iets blijven hangen? Uh, nee. <laughs> je wilde wel, maar... Dat is een heel eerlijk antwoord. Ja, eerlijk. Andere, Mirjam, had je tijd voor toneel de nee, afgelopen nou, jaren? Nee, ik moet zeggen dat een van de eerste dingen die ik bedacht... toen ik had gezegd, ik ga niet door, was... dan kan ik ook weer eens naar het toneel gewoon. Nou, door de week, king, ja. Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik heb er veel in de krant al over gelezen, maar... Ja. Ik zit inderdaad te kijken. Het is wel ook een vrij bloedig stuk. Dus ik zie allemaal bloed voorbij komen net in de beelden. Ja, we hebben wel beelden op de webcam. Oh, nou, dit is eigenlijk één bloedig Oh, nou, aspect in de... Ja. ja, nee, het is één van de minst bloedige stukken okay. van Shakespeare. Ja. Eigenlijk, ja. ja. Nee, maar ja. het wordt echt tijd dat ik dat uh, nu eens ga doen, ja. Frank Bosman? Nou, de laatste keer dat ik naar het Shakespeare geweest was... Taming of the Shrew bij het uh, Appel in, uh, in Rotterdam. Oh, ja. Dat vond ik uh, een fantastisch uh, spektakel altijd met veel krijzende vrouwen. En, uh, oh, daar hou, je wel daar van. hou ik al van. <laughs> maar naar King Leer ben ik nog niet geweest. Dat moet ik een keer doen. Okay. Okay. Okay. Op de site van het toneel speelt uh, staat uh, dat we een groot thea theatraal avontuur kunnen gaan beleven. Maar de recensies zijn eigenlijk niet heel erg, heel erg positief op momenten. Ah, wel, wel over Mark Rietman. Wel over Mark zijn, ja. zijn ja. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, Zelfs Mark Rietman kan een zouteloze leer niet redden, stond er in trouw. Oh, dat heb ik nog niet eens gelezen. Hoe, vo okay. <laughs> hoe voelt dat om die recensies te lezen? Wat zeg je? Hoe voelt dat om die recensies te lezen? Ja, het is. Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, je moet dat even ondergaan. En uh, dat zijn ook maar. Hè, dat is een klassiek altijd, maar zijn ook maar vier mensen die die voorstelling hebben gezien. Uh -huh. Wij krijgen ook heel andere geluiden naar ons toe. En. Um, ik geloof heel erg in die voorstellingen. Dus, ja, het is een, een mooi uitgevouwen uh, kringlier. En misschien niet... Um, kijk, er is een cent te zien. Uh, uh, uh, uh, de, de zes voorstellingen in de week. Dus die hebben soms ook iets van, ik moet maar weer een klap voor mijn kop krijgen. Oh. En in die zin is het een klassieke uitvoering van dat... Van dat of van moeten jullie uh, nog groeien in het stuk? Dat je misschien over een paar maanden zegt, van, kom, kom nog eens terug... en het ziet er toch nee, iets anders uit. de voorstelling uit. staat echt zoals die moet staan. Het is wel zo, dat, hè, je we gaat dit je keer spelen, dat je, dat je daaraan blijft werken. Dus mm -hmm. je, je, je, natuurlijk groeit een voorstelling er nog. Maar het is, uh, zoals die nu staat, is die ook uh, zeker de moeite waard. Jullie ja. hebben ervoor gekozen om dicht bij de originele tekst te blijven... Uh -huh. een, een vrij oude vertaling te gebruiken. Is dat misschien ook een, een, een belemmering voor de recensenten om het te begrijpen? Nee, want de vertaling wordt heel goed besproken. Ja, het is geen oude vertaling. Hoor. We hebben het opnieuw hertaald. Opnieuw het is meer hertaald. dat wij uh, Shakespeare laten staan zoals hij, uh, zoals hij dat geschreven heeft. Ja. Ja. En je zegt ja, die recensenten, ach ja, die zien zoveel stukken. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen lezen die krant. en die denken: nou ja, op basis van zo'n recensie ga ik wel of niet naar zo'n stuk. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je liever lovende recensies ziet. Natuurlijk, natuurlijk, ja. Om de zaal vol te krijgen. En, maar dan ook als je een lovende recensie krijgt. Kan, dan, dan is het ook nog je, je eigen oordeel over wat de voorstelling is. We hadden zondag een, een, een voorstelling met allemaal Volkskrant-lezers. De Volkskrant had het ook niet zo goed besproken. We hadden een nagesprek in de zaal. En uh, de hele zaal had iets van, nou, uh, wat die volgens mevrouw <laughs> heeft geschreven. <laughs> wat een onzin. Uh, blij dat we gaan zijn, wat een onzin. Ja. Dus uh, het is altijd uh, aan jezelf om te komen kijken. Mirjam, ja. herken je daar iets van? Ik bedoel, als politicus krijg je ook recensies ja, van ander soort journalisten. Ja, nou, wat, het ik, wat ik vooral herken bij jou, is dat hele gezonde van ik wel in eerste instantie zelf of ik vind dat het goed is gegaan of niet. En ja, dan natuurlijk. in tweede instantie zitten er mensen die er ook iets van vinden. Ja. Uh, maar als je inderdaad, en dat zal denk ik voor acteurs niet anders zijn... voortdurend jezelf moet gaan plooien naar wat anderen van jou vinden... of over jou denken, dan heb je echt geen leven meer. En dat uh, mm -hmm. heb ik moeten leren, hoor, de schade en schande. Maar uh, daar ben ik inmiddels wel. En het geeft een rustig gevoel. Kan en nu, en ja. nu stop je ermee. Ja. ja, nou, met dat, ik heb M nog een leven voor me. Er is nog ik meer. Ja. Maar Rietman, u zei net, het gaat over een, een, een, een korst, een, een vorst, een koning die de macht niet af kan staan. Ja, ja daar zit even... het er in ieder geval mee. En dat, dat, dat, dat is uh, ook een klassiek thema. Dat zie je heel vaak gebeuren, dat, dat de machtsoverdracht niet goed gaat. Hierin is dat ook nog gekoppeld aan een familiegeschiedenis. Uh, het is een man die een, een heel duidelijke voorkeur heeft voor één dochter. Hij geeft het aan zijn drie dochters. Dus dat is ook een recept voor, uh, voor disaster. Voor disaster. Ja. Ja. Want het is, uh, ik kan me herinneren, ik heb het ooit heel lang geleden gezien... Je komt heel treurig uit het theater. Als je, als, tenminste, ik kwam destijds heel treurig uit het theater. Want je ziet die koning tot gekte vervallen. En ja, het is een drama. Ja, maar die gekte, dat vind ik het interessante aan het stuk. Kijk, een zekere mate van gekte. Dat zit ook in dit stuk. Is ook een bevrijding. Kan ook een bevrijding zijn. Uh, uh, uh, uh, dat alle impulsen die erin uh, de mens zijn. En die gaan alle kanten op. Maar die houden wij vaak binnen door beschaving en dat we ons gedragen. Maar, maar gekte kan ook een vrijheid geven. En dat, daar gaat deze voorstelling eigenlijk ook over. Uh, dan eindigt het toch wel tragisch... omdat hij zijn lievelingsdochter en verliest en uiteindelijk sterft. Dus uh -huh. er is geen verlossing in die zin. Er is geen, geen mooi romantisch einde. Maar zo is het leven ook. Ja, maar de bevrijding van de gekte, daar gaat ja. het dan uiteindelijk. Ja, en daar zit fantasie. Daar, zit, uh, uh, ja, daar, daar, daar, daar kun je jezelf ook in vinden. Dat moet niet... Uh, je moet er geen anderen in lastig vallen. Maar, maar dat is ook wat kunstenaarschap vaak is: dat is die dingen aandurven raken die buiten, buiten de, de, de paden gaan. Hmm. En daar schrijft Shakespeare eigenlijk ook ja. over, over de bevrijding daarvan. Dus het is voor jou heel herkenbaar ook als kunstenaar, als acteur, die thematiek van, de, van dit stuk. Ja, zeker, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Hoe vaak ga je het nog doen? Ga je het nog opvoeren? Wij spelen dit tot uh, we spelen nu nog twee weken in de, in de Lamar in Amsterdam en dan tot uh, half november het hele land door. Happy Jack, Rillen en de Bombardiers. Sanne Bloemink, jij schreef een boek, Happy Me heet dat. Dat gaat over jouw zoektocht in New York, waar jij woonde... langs de geluksindustrie die je daar zoal hebt. Allerlei uh, ja, zelfhulpboeken, therapieën, van alles en nog wat. Eerst maar eens even beginnen met je verhouding naar New York. Hoe kwam je daar terecht? Um, nou, ik heb al eerder in New York gewoond... Uh, toen mijn man en ik daar met z'n tweeën allebei als advocaat werkten. En uh, toen zijn we na 3,5 jaar zijn we op een gegeven moment weer terug verhuisd naar Amsterdam. En toen op een gegeven moment kreeg hij de kans om daar, nou, hij kreeg een goed aanbod in New York voor hetzelfde advocatenkantoor. Mm -hmm. En toen zijn we gegaan. En toen had ik inmiddels één kindje ook. En nu heb ik er inmiddels drie. Ja. En um, ja, zouden we voor drie jaar gaan. En toen is het zes en een half jaar geworden. En, en toen had je het leven. Ik, ik, ik sloeg het boek open, ik dacht ja, dit is het leven wat. Wat we allemaal willen, een appartement aan de Hudson, daar kijk je over uit. Drie kinderen, man met een goede baan. Nou, ja. Het leven lacht je toe. Ja. <lacht> maar ja, dat was toch niet helemaal En toch zo. was ik dus niet zo gelukkig, <lacht> gek genoeg. En uh, dat vond ik erg vervelend. Want uh, ja, je gaat je heel schuldig voelen als je zoveel de wind mee hebt op alle fronten. En iedereen tegen je zegt, God, ben je toch een zondagskind? Wat heb je nou toch geweldig? <lacht> en uh, mensen ook jaloers op je zijn, omdat het zo uh, geweldig gaat. Ja, daar ga je dan heel schuldig over voelen. En toen dacht je, daar moet ik dan maar, maar iets wat aan doen. Uit, ja, dus toen dacht ik, god, dat moet, ik moet dus wel gelukkig kunnen zijn. En toen ben ik daar naar op zoek gegaan. Uh, in de geluksindustrie, die ik dan eigenlijk omschrijf als de zelfhulp en de wellness. Dat heb ik eigenlijk gewoon allemaal op één grote hoop gegooid. Je was wel op de juiste plek om op zoek te gaan. Want dat als is, het nou ergens ja, te vinden het is. Dan wel de... Het hol van de leeuw natuurlijk. En hoewel het trouwens hier, dat valt me nu op. Ik ben nu een paar weken terug in Amsterdam. En het valt me heel erg op dat ik overal uh, wellnessstudio's, en uh, acupunctuur, en ook in de boekhandel, uh, boeken met stappenplannen en. Ja, misschien is het ook doordat ik er nu meer naar kijk, maar ik heb het gevoel dat het ook meer geworden is ja, hier. Meer om sterk, jij knikt in ja, nee Ik heb zelf het gevoel dat heel erg onze generatie, want ik schat ons op ongeveer ja. dezelfde leeftijd. Uh, wij zijn natuurlijk opge wij zijn, uh, opgevoed met het idee dat wij een baan horen te krijgen. En wij hebben te maken met dat dertigersdilemma dat je overal in wil uh, perfect in wil zijn, en eigenlijk ben je gewoon op zoek ook op een gegeven moment naar rust in je hoofd. Ja. En daar vandaar het is volgens mij die enorme behoefte aan die mindfulness, aan yoga en ja. al dat soort uh, zaken. Nou, ik kan me voorstellen dat in zo'n dat is New York, dat dat helemaal aan de orde van de ja. dag is. Ja. Maar daarom zie je dat ja. volgens mij in Nederland ook zoveel. Ja. Dat is met name bij onze generatie volgens mij echt een ja. ding. Ja. Ja. Want... Ja, ik had het uiteindelijk meer gezien als een uh, verlangen naar verbondenheid. Dat ik merkte dat, ik, dat die zoektocht naar geluk... enorm uh, gericht is op het individuele zelf. En natuurlijk willen we allemaal gelukkig zijn. En je mag dat ook best proberen. Maar de, de focus op dat individuele zelf... Dat maakte mij uiteindelijk helemaal niet gelukkig. Hm. Want je bent zo belachelijk met jezelf bezig op een gegeven moment. Terwijl Geef eens feite... een voorbeeld. Um, nou ja, als je zo'n zelfhulpboek uh, leest en een uh, stappenplan. En uh, dat gaat allemaal over hoe jij uh, krachtiger over moet komen. Of je hebt nu zo'n boek, uh, The Startup of You, van de, die LinkedIn-oprichter. En dat gaat ook over hoe je... Um, ja, in jezelf moet investeren... en jezelf als een start-up moet zien. Als een uh, soort onderneming. Ja, zeg maar. en het is allemaal heel erg gericht op het zelf. Maar dat is sowieso en... vandaag de dag ook met Facebook en ja. Twitter. Kijk eens ja. hoe leuk ik ben. Ja. Kijk eens wat voor interessant leven ja. ik heb. Ja ja, daar ja word je wel eens moe van. maar ik vind maar, juist aan de andere kant Facebook ook wel heel erg op de zoeken naar de verbinding en het bij Twitter ook het is ik wel heel zo, erg Zo showing nog uh, vaak van kijk mij eens een leuk leven hebben ja nou ik, vind dat, ik, ik denk dat daaronder diezelfde beweging zitten die jij eigenlijk ook aangeven nou, van toch de dat de verbinding zo grappig zoeken. dat je dat zegt inderdaad want er, ik heb ook onderzoek gebruikt over ik heb ook in mijn boek een passage over mijn nanny die mij ontvriend op Facebook <laughs> en dat, was dat is wel heel erg punt toen was het heel erg ja, toen dacht ik om misschien maar het helemaal op te zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Heel, ik ben heel moedig doorgegaan. Maar um, nee, ik, ik heb daar ook over geschreven: over Facebook. En hoe. Uh, ik had op een gegeven moment een onderzoek gelezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Waaruit bleek dat uh, je hebt eigenlijk twee spiralen waar je in terecht kan komen op internet: en dat is of de poor get poorer. Spiraal of de mm. Rich Get Richer spiraal. En als je eigenlijk al heel gelukkig bent. En je hebt heel veel mensen om je heen. Je voelt je heel verbonden. En je, bent, he, je, je zit in een community. Dus dan zou dat mm -hmm. toverwoord. Mm. Dan werkt het ook. Want dan draagt het alleen maar extra bij. Dan zie je nog eens een extra foto. En nog eens een extra dingetje. En dan is het gewoon leuk. Mm. Maar hoe heb maar je dat ook al opgelost je... met die nanny? Um, nou ja, zij is... Uh, uh, nou, ze was dus Zag... niet meer mijn vriend. Nee, nee. <laughs> nee, maar het was wel een... Uh, het was wel, um, ja, hoe zeg je dat? Het was wel een dieptepunt in onze relatie. <laughs> het was wel, ik vond het heel moeilijk, want ja, ik, je moet je voorstellen... ik werk van huis uit en zij was ook heel veel thuis met mijn kinderen. We hadden een hele nauwe band en ik voelde me eigenlijk een beetje eenzaam in New York. Ik vond het heel moeilijk om met Amerikanen contact te krijgen. En ik had met haar natuurlijk wel de hele ja. tijd contact. Ze kende mijn kinderen heel goed en... Nou, toen werd ze op een gegeven moment mijn Facebook-friend... en dan ging ze dus ook uh, elke keer als er een foto van mijn kinderen kwam... ging ze zeggen van, oh, I love them, and they're so cute. En ja, dat vond ik gewoon leuk. Dus ik, ik was er oprecht een beetje uh, verdrietig over. Terwijl ik ook begreep van haar natuurlijk... dat het, het was namelijk naar aanleiding van dat ze op een gegeven moment... zo'n post had gezet van, hebba, uh, het is weer maandag. Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Ah, ja. En dat is natuurlijk niet zo handig. Want ik ben dan toch ook de werkgever. Ja. En als ik dat dan lees, denk ik, oh, die komt um, niet zo, het uh, <laughs> is niet helemaal goed. Nee. Dus, um, dus ja, nee, we, we zijn er uiteindelijk wel uitgekomen. Gelukkig. Maar ja, dat Facebook is een. Uh, het, als je dus hoopt op een bepaalde verbondenheid en je probeert je hoopt dat eruit te halen, dan ja, kan je daar heel erg teleurgesteld in raken. En, uh, je wacht op die digitale respons. En die komt gewoon nou, niet. Je zei, je zei van nou, uiteindelijk zijn die. heel veel van die dingen die ik uitgeprobeerd heb. wat je beschrijft in je boek. allerlei, allerlei dingen die je doet. Hè, uh, die zijn uiteindelijk heel erg op, op jezelf gericht. Dus uiteindelijk ja. kom je er daar niet mee. Ja. Uh, was dat, is dat dan de conclusie van het boek? Van uh, dit is dus niet de manier om. Gewoon nou, te Nou ja, bij mij is het eigenlijk nog wel wat verder, denk ik. Want het is niet alleen de conclusie dat het niet werkt. maar ook de conclusie dat het feit dat we ons zo richten op die geluksindustrie... dat dat allerlei diepere uh, sociaal-maatschappelijke structuren... die daar aan ten grondslag zouden kunnen liggen... eigenlijk maskeert dat je dat daardoor niet meer ziet. Omdat we de hele tijd uh, bezig zijn met onszelf. Dat We zijn verantwoordelijk voor ons eigen geluk ook. En um, ja, de vraag is, sommige dingen gebeuren gewoon en komen op je weg. Ik bedoel, ik, ik hoor vaak mensen zeggen... Ja, die en die heeft kanker, maar dat is zo. Die gaat er zo goed mee om, die hoor je er nooit over. En dan denk ik van ja, hoe goed is dat nou eigenlijk? Uh, is dat goed voor jou? Of ben ja. je misschien eigenlijk niet zo'n goede vriend geweest? Misschien had je wel eens wat extra vragen moeten stellen, ja. want zo leuk is het toch niet? En ja, dat soort dingen, de, de, dat gebrek aan uh, aandacht voor elkaar, zorg voor elkaar, dat was eigenlijk ook min of meer het onderwerp van mijn eerste boek, wat ging over moederschap. Um, dat, dat vind ik heel opvallend. Maar ook nu de, de sociaal-economische ongelijkheid die steeds groter wordt. Het steeds dat LinkedIn-boek, dat, LinkedIn dat start-up you... dat je enorm moet knokken. Uh, en dat alle verantwoordelijkheid op jezelf wordt mm. teruggeworpen. Van, ah, het is hartstikke leuk dat je nu freelancer bent. En uh, hey, de, harde, de gouden kans. Maar je moet het wel allemaal heel goed doen. En ondertussen, doen. ja, hoe leuk is het nou ja, eigenlijk? Nee. Je hebt eigenlijk helemaal geen zekerheid meer. En ik zeg niet dat het niet ook positief kan zijn. En je hoeft niet alles negatief te zien. Maar het is wel, uh, het, je mag bijna niet meer over die grotere oorzaken nadenken. Want alles ligt in jezelf. En je bent, jij kan jezelf veranderen en jij kan jezelf gelukkig maken. Goed, nou, mensen die jouw zoektocht willen lezen, de titel van het boek is uh, Happy Me? En we zetten de informatie op. De website, dit is de dag.nu. Straks na half drie eh, praten we door aan deze tafel met acteur Mark Rietman... Met historicus Fick Meijer. Met Frank Bosman, cultuurtheoloog. En met Mirjam Sterk. Na tien jaar neemt zij afscheid van de Tweede Kamer. Nu eerst het nieuws met Rachid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal. SGP-leider Van der Staaij noemt het een feit dat de kans heel klein is dat vrouwen zwanger raken na een verkrachting. Bij RTL Z zegt hij dat hij verkrachting vreselijk vindt en hij erkent de grote gevolgen voor de slachtoffers, maar zijn partij blijft tegen abortus. Wij blijven onder alle omstandigheden voor het ongeboren leven staan, aldus van der Staaij. Weerman Erwin Krol stopt met zijn werk bij de NOS. Hij presenteerde op eigen verzoek al sinds eind vorig jaar niet meer en heeft nu bekendgemaakt niet meer terug te keren. 62-jarige Krol werd meerdere keren uitgeroepen... tot de populairste weerman van Nederland. Hij zegt dat hij zijn werk altijd heerlijk heeft gevonden... maar dat hij het na 26 jaar op televisie nu wel goed vindt. Een Russische activiste is veroordeeld tot acht jaar strafkamp voor drugsbezit. De straf is twee keer zo hoog als de ijs. In 2010 werd er vier gram heroïne gevonden... in het huis van activiste Taizia Osipova. Ze zegt dat de drugs in haar huis zijn neergelegd... omdat ze weigerde te getuigen tegen haar man, een Russische oppositieleider. En de Olympische Spelen zijn voor beveiligingsbedrijf G4S... uitgelopen op een financiële strop. Het bedrijf heeft ruim 63 miljoen euro verlies geleden op de Spelen... omdat het niet genoeg beveiligers kon regelen. Het Britse leger sprong op het laatste moment bij met duizenden militairen. En G4S betaalt die kosten. Waarschijnlijk verdwijnen ruim duizend banen bij G4S. Dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Frank Bosman. En met hem gaan we straks na drieën praten over de vrijlating... waarschijnlijk vandaag van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. Met Vic Meijer gaan we het hebben over debatteren in de oudheid... en of daar nog iets van terug te vinden is in debatten... die we nu allemaal langs zien komen rond de verkiezingen. En verder aan tafel CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Zij neemt afscheid van de Kamer. Sanne Bloemik, met haar spraken we over haar boek... over de geluksindustrie in New York. En acteur Mark Rietman. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DEDD... of ga naar de website... Dit is de dag, punt nu. Ja, Mirjam Serg. Tien jaar in de kamer en u ja. heeft een mededeling. Ja, dat klopt. Ik ga me niet herkiesbaar stellen. Ik ga stoppen. U gaat stoppen? Ja. Nou, ja. ja. Ik heb tien jaar met ontzettend veel inzet en uh, heel veel plezier gewerkt uh, om Nederland beter te maken. En ik denk dat het moment nu is om plaats te maken voor nieuw talent. En u ziet het, uh, we hebben het genoeg bij het CDA. Ja, Mirjam Serg. Op uh, je Twitter bij hashtag DIDD schrijf je een van mijn afscheidsinterviews. Ja. Heb je er veel? Nou, er zijn er nog een paar, ja. En ik heb er voor mijn gevoel ook al een paar gehad. Dus het is een beetje. Ik mag. Ik bedoel, dit, dit was natuurlijk bij de wereldreis door. Dat was ja. eigenlijk ook een soort van afscheidsinterview. Hoewel ik officieel nog steeds Kamerlid ben. Maar uh, ja. als je eenmaal die beslissing hebt genomen, dan merk je ook dat je in een soort andere stand uh, komt. En uh, ja, afscheid. Ja, er wordt uitgebreid met je teruggeblikt uh, op die tien jaar. Uh, geen moment van spijt van. Ja. Doe ik er eigenlijk wel goed aan? Nou ja, zo'n beslissing neem niet over één nacht ijs, zeg maar. Dus ik heb daar echt ook wel een, een tijdje. Uh, liep ik er al een beetje mee rond. En uh, ik heb natuurlijk ook niet. Uh, toen het kabinet viel, meteen gezegd: ik stop ermee. Ik heb daar echt wel. Uh, toch een tijdje op zitten broeden. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon aan mezelf. dat het goed was uh, om daar gewoon een punt achter te zetten. En uh, toen ik die, bes dat, die beslissing eenmaal had genomen. Uh, had ik ook het gevoel dat het een goede beslissing was. B wat gaf de doorslag? Nou ja, nou ja, de doorslag... Um, uh, nou, ik, ik zag in ieder geval dat er ook goede nieuwe mensen kwamen. Mona die kwam natuurlijk heel sterk naar voren. Mona Keizer. Uh, ik zag dat Siebrand de nieuwe leider werd. Ik ken Siebrand natuurlijk heel goed... omdat ik de afgelopen jaren met hem heb samengewerkt... en de afgelopen twee jaar natuurlijk uh, als vicevoorzitter met ja. hem natuurlijk heel veel heb opgetrokken. Ik heb veel vertrouwen in hem... En uh, ja, dat maakt ook dat je het wat makkelijker los kan laten. En uh, ja, tien jaar in de politiek met drie jonge kinderen, zeg ik dan ook maar even. Dat is uh, best pittig. Uh, leuk hoor. Uh, maar uh, ja, ik denk ook dat het goed is voor mij om ook weer een nieuwe stap uh, te zetten. Dus... Je ziet er heel uitgerust uit. Ja, dat is ja, goed. Ook hè? Ja, denk nee, ik, eh. Anders, anders dan voorheen. Anders? Ja. Oh. Frisser. Frisser. Ja. Ja, Wat minder ja, ja, dan. Mijn, mijn kinderen beginnen langzaam uit de luiers te komen, misschien dat. Nee, je raar. hebt vakantie gehad. Nee, ik heb ook vakantie gehad. Ja, net als een heleboel mensen in Nederland. Toch? Nu, nu zijn er misschien mensen die zeggen: ja, het is toch wel een beetje makkelijk. Uh, die Mirjam sterk, die verlaat het schip uh, net voordat het volledig gezonken is. Nou, ik uh, geloof daar niet zo in dat het schip. Nou, dat of... gaat niet goed natuurlijk. Hè. Nog geen 15 zetels in de peilingen. Nee, het gaat niet goed met het Dat is natuurlijk al wat langer uh, aan de hand. Dat is natuurlijk ook wel iets wat ik in mijn overweging natuurlijk ook wel heb betrokken. Hè? Want uh, dat beeld zou kunnen ontstaan inderdaad van nou, Mirjam die houdt het voor gezien en die kiest uh, voor haar eigen carrière. Nou dat zit, dat zit niet echt in mij. Um, maar het, en het komt eigenlijk ook voort dat ik gewoon wel heel veel vertrouwen heb dat we uiteindelijk wel weer terugkomen. Het is gewoon moeilijk op dit moment, maar er is ontzettend veel gebeurd in de partij al. Uh, we, zijn natuurlijk, we hebben dat evaluatierapport gehad. Ik denk dat dat een goed rapport is geweest. Dat toch een aantal antwoorden heeft gegeven op wat er is misgegaan. We hebben natuurlijk dat, uh, dat visierapport gehad van het strategisch beraad. En we hebben ook, uh, wat denk ik ook heel belangrijk is, uh, onze eigen uitgangspunten nog tegen het licht Meer gehouden. dat kan je niet doen. Nou ja, dat is een Dan goede basis. De boel op orde dat krijgen. is in ieder geval een goede basis. Ja. Wat ik ook merk. Is dat mensen met wie ik spreek in de partij, dat die toch weer met nieuwe energie bezig zijn? Ik merk het ook bij het campagnevoeren. En uh, nou, dat geeft gewoon een goede uh, start. Ik, ik, Simon zegt, geloof ik, steeds: van het is een steile weg omhoog. Dat is ja, het natuurlijk ook. Een steile glim. En drie maanden zijn natuurlijk heel kort ook voor hem om, uh, om die klim te maken. Je bent optimistisch? Nou ja, ik ben positief. Ik denk, ook positief. Dat, nou, ik denk ook dat als je kijkt naar het politieke spectrum... en als het ook gaat over dingen wat jij eigenlijk ook zegt... Hè, van we leven in een soort van ik-cultuur tegenwoordig... en wij zijn als CDA eigenlijk een wij-partij. En uh, daarom denk ik ook dat er bij ons, voor ons nog steeds bestaansrecht is... en dat die basis ook weer zal groeien. En daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar over het, staat, ja, het ligt het niet het probleem van het CDA. Het CDA heeft natuurlijk te maken met de ontkerkelijking. En de echte kerkelijke. Die zitten misschien of met de ChristenUnie... Ja. Of weer de SGP. Uh, die keuze dan die dan wordt dan steeds met, reëler. Met die, omdat precies. die zetelaantallen niet zo heel veel ja, meer verschillen. En, en dan, dan natuurlijk, dan, dan heb je in dat midden hebben ze veel andere partijen ja. als je ontkerkeling doorzet. Ja, dan zal het CDA steeds dan nog. moeilijker krijgen of je moet dat woord christendemocratisch appel veranderen. Nee, maar dan heb je helemaal niks meer, nee, ja. nee, Die discussie hebben we natuurlijk gehad in de partij, en ik denk dat het goed is. Kijk, we zijn, we zijn niet de partij van de kerk, uh, om dat even voorop te stellen. Nee, we vallen niet samen met wat de kerken zet, vinden. Wij zijn een christendemocratische partij. Dat is een bepaalde politieke stroming ook, die zich wel baseert op uh, uitgangspunten als heb je naast lief als jezelf, uh, om maar een hele, hele basis uh, mm -hmm. uh, te noemen. En um, ik denk dat er nog steeds mensen zijn die ook vanuit die overtuiging willen leven, ook al her, zijn ze voelen noemen ze zichzelf misschien helemaal niet kerkelijk. Maar als je kijkt hoeveel mensen zich nog religieus noemen in deze tijd... dan is dat natuurlijk een groeiende groep ja. eigenlijk. Nou. En ja, goed, de waarden denk ik waar wij voor staan... ook al ben je misschien niet kerkelijk... zijn nog steeds denk ik waarden die ook anderen kunnen ja. aanspreken. Cultuurtheoloog Frank Bosman laat jouw licht er eens over schijnen. Ja, is er ziet, nog een basis? Ziet, nou ja, je ziet natuurlijk dat, uh, dat christenen zich in steeds meer partijen thuisvoelen van, van SP en GroenLinks en PvdA en je komt Christen, niet meer exclusief bij christelijke partijen als CDA of ChristenUnie eh, tegen. Dus in die zin wordt het voor een partij als het CDA heel erg moeilijk om eh, ja, ja. Doel, traditionele doelgroepen vast te houden en nieuwe doelgroepen te vinden. Is uh, de CDA-achterband nog uh, optimistisch gestemd? We hebben het uh, voorgelegd aan een aantal prominente CDA-leden. Gaan voor gehad. en daarna maken we de balans. Wij gaan voor we zijn een stevige middenpartij. Nou, mijn naam is Annies Graeher-Pierik. Ik, uh, ik heb jarenlang in de Tweede Kamer mogen zitten, 12 jaar. Maar daarna 25 jaar actief ben in het CDA. Ik ben optimistisch omdat, uh, zoals ik er tegenaan kijk... Of het nu links of rechts de meerderheid wordt, niemand om het CDA heen kan. Uh, het gedoe is allemaal achter de rug. Men kijkt vooruit. Je zult natuurlijk niet meer de grote partij zijn. Maar je bent wel een partij waar anderen graag mee samenwerken. Dus als je dan zegt, ben je positief om mee te regeren? Ja, zeer zeker. En misschien zou Mirjam daar ergens een plek kunnen krijgen. Wij gaan voor wie gaat We gaan we voor, ja, natuurlijk. Kiezen en verbinden. Vanuit het radicale midden. Uh, Rembrandt Algra, oud-kamerlid en uh, zeg maar in de periode 2002-2010 collega geweest van, uh, van Miriam Sterk. Ik heb er zelf persoonlijk wat meer moeite mee om dat optimisme uit uh, te stralen en dat te koppelen aan een, uh, een zeepeltaal van, uh, van 15. Ik ben zelf uh, vroeger wedstrijd judoka geweest. En uh, dan weet je, als je de mat opstapt en je hebt het gevoel van deze wedstrijd, uh, ga ik verliezen. De kans dat dan inderdaad verliest is ook 90%. Dus inderdaad, uh, het gevoel van wat we gaan het samen doen, dat, dat, is allemaal, dat is allemaal positief. Maar tegelijk, ja, ga je er eigenlijk vanuit dat we opnieuw naar beneden zakken, naar, naar wellicht 14, 15 uh, zetels. En ja, daarmee incasseer je eigenlijk dat verlies al. En dat, dat zou niet mijn in, uh, insteek zijn. We gaan voor de winst en we, we doen er ook alles aan. Ik zal knokken voor elke kiezer. De toppers gaan voor goud. Ik ga het land in voor iedere stem. Ja, nou, ik ben Willem Aantjes en voor sommigen ben ik misschien nog onbegript. Het hangt van de leeftijd af, maar ik ben dus oud-politicus. Ik denk dat met de huidige leiding, met de koers die nu gevaren wordt, uh, daar heb ik nog wel zorg over, maar het is nog een totale andere dan... Uh, uh, ik was diep ongelukkig uh, toen het CDA... ...met de PVV-inzeging. Uh, nou, dat heeft ze nu gelukkig helemaal achterin gelaten. Onze lijsttrekker... Ja, daar heb ik vertrouwen in. Het uh, CDA zal nooit meer een grote partij worden. Uh, dat zit in de maatschappelijke ontwikkeling. De kerken lopen leeg. Ja, ik verwacht niet dat er voor het CDA veel meer zal zijn... Dan een, uh, ...dan een partij van hooguit 20 zetels. Maar daar zou ik mijn steentje wel aan bijdragen. Ja, meer om Sterk, Willem Aantjes, we kennen hem nog. Het CDA zal nooit meer een grote partij zijn. En nooit meer de grootste partij, dat zegt hij al helemaal niet meer. Nee, ja, dat, dat weet ik niet. Ik vind dat uh, um, een beetje speculeren. Uiteindelijk is de vraag of er nog echt grote partijen gaan komen. Want de VVD is uiteindelijk op dit moment met 31 zetels de grootste partij. Terwijl in het vorige kabinet waren wij, hadden wij geloof ik 41 en de P van de A 30 of zo. En, uh, toen, ja, dus in die zin, de, de, de verhoudingen zijn gewoon heel anders. En uh, ja, nou misschien is het zo dat we met 20 zetels... Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uiteindelijk je eigen verhaal vindt... Uh, en dat je daarmee uh, die positie kunt uh, krijgen. Ja, maar en, uh, alle partijen lijken steeds meer op elkaar ook, hè? want dan heb je het over dat eigen verhaal. Maar, nou, het CPB gaf gisteren toch wel een andere feedback ja, volgens mij. Die dat zei ja, dat is nog best wel wat te in mijn koopkracht. Ja, Jeroen ja, heeft ja, een maar beetje moeilijk moeilijk mee, hoor. Ja, ja, dat snap ik, maar procent. Het... Ja. Maar volgens mij wil jij tegelijkertijd ook dat de economie wordt aangejaagd en dan wil je dus dat er de, de salarissen niet te snel oplopen, hè? dat de nullijn wordt gehanteerd. want dan ben je aantrekkelijk ook, want als de arbeid goedkoop maar Als de koopkracht daalt, de... wordt de economie niet aangejaagd. Ja, tuurlijk juist uiteindelijk wel, want de arbeid wordt minder duur en daardoor kun je dus meer banen creëren. En als ik minder geld in mijn portemonnee heb, dan ga ik ook nou, minder geen zelf zorgen te maken. Je ja, dat je, je persoonlijk nu al. Nee, ik bedoel, 180.000 banen, en dat, die komen er dan dus wel voor in de plaats. En ik ja. heb liever mensen die een baan hebben, dan dat mensen in een, in een uitkering komen die uh, misschien hoger is, zoals de SP belooft. Ja. We hebben het erover gehad. Intern lijken jullie de boel uh, meer dan ooit op orde te hebben. Nu gaat het erom om dat naar buiten toe uh, te communiceren. De steile klim omhoog. Daar heeft uh, jullie leider Boema het over. Buma. Buma. <laughs> Buma. Um, gaat het lukken? Nou ja, die, die klim omhoog die gaat wel lukken. Alleen de tijd is wel heel kort, denk ik, om een uh, eindje die helling op te komen. En uh, wat ik zie is dat het uh, op zich heel goed gaat. Dat uh, Siebrand uh, en ook Mona en overigens al die andere kandidaten... die we misschien nog niet kennen, maar die ook heel hard aan het werk zijn... gewoon dag en nacht in touw zijn om dat verhaal te vertellen. En ja, ik hoop gewoon uh, op het beste, op de beste uitkomst. Je doet nog mee in de campagne? Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik doe meer als een soort van invalkracht mee. Want uiteindelijk vind ik dat de nieuwe Kamerleden het moeten gaan doen... Natuurlijk, die moeten ook bekendheid uh, krijgen. Maar als er inderdaad soms een debat is wat wat ingewikkelder is... Uh, dan uh, en niemand kan, dan uh, haak ik nog even nou, aan. Nou zei Annie Schreijer net, uh, tussen neus en lippen door. Bij het kabinet is misschien wel ruimte voor uh, meer jou. Nou ja, laten we eerst maar eens een mooie uitslag halen. En laten we dan maar eens kijken wat er gebeurt in Nederland. En ik hoop dat dat uiteindelijk betekent dat er over het midden geregeerd gaat worden. En uh, nou ja, dan komt die vraag misschien ooit nog eens oh, een keer... maar je neemt de telefoon wel op. Blijkbaar. Ik neem altijd de telefoon op. <laughs> okay. maar, uh, als er over het midden geregeerd gaat worden... dan bedoel je dus met het CDA... De, nou ja, ik, denk de, dat, ik, ik deel wel een beetje haar analyse. Dat, uh, ja, nogmaals, ik vind, de, uiteindelijk is de kiezer natuurlijk het eerst aan woord... en we moeten eerst maar eens uh, die verkiezingen krijgen. Maar uiteindelijk zal er ook met het midden geregeerd moeten worden. Ja. Ik denk ook overigens dat dat het beste is voor het land. En uh, voor jou persoonlijk maar, dan, Mirjam Sterk, ben je dan beschikbaar? Want... Nou, ik heb eerder gezegd natuurlijk in, in de Wereld Draait Door... waar ik die vraag natuurlijk ook kreeg van uh, zou je dat willen? Toen heb ik eerst gezegd "Er vele zijn geroepen, maar maar weinigen uitverkoren. Dat dus mooi. dat wil ik als eerste zeggen. Ja, dat zo, herken nou, jij, hè, Frank? Mooi, ja, ja is dat mooi, mooi, hè? Ja. is mooi. Ja, ja. Nou, dat is mooi. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou ja, dat ik daar heel realistisch in ben. Dat natuurlijk de, de eerste maar de vraag is of zo'n vraag überhaupt goed komt. Maar ik ben natuurlijk een politicus in hart en nieren. En als op een gegeven moment zo'n vraag zou komen, dan sta ik daar wel voor open. En nogmaals, het zal dan ook afhangen van welke positie en welke portefeuilles en zo. Maar ik ga niet, zoals heel veel mensen zeggen, van dat, dat, dat weet ik nog niet. Frank? Ik hoorde net ook even het, het, het geval van het roepen. En mag ik een persoonlijke vraag stellen? Dat jouw carrière als politicus, voel je je ook in religieuze zin geroepen... om als uh, politicus je, je, je steentje bij te dragen aan dit land? Is dit daar een religieus element aan met jou? Betreft? Nou ja, die vraag heb ik natuurlijk heel vaak gekregen de afgelopen ja, tien tjeroen. jaar. Want ik ben tenslotte domineesdochter, ik mm. heb theologie gestudeerd... en dan liggen dat soort vragen blijkbaar echt voor in de mond. Maar ik denk wel dat het iets meer moet zijn dan alleen maar een baan. Want ik denk dat je het ook moet doen omdat je het gevoel hebt... dat je die wereld wilt veranderen. En tegelijkertijd met het realisme dat het in de politiek uh, taai is. En, uh, en uh, soms een tijd duurt. Ja, en ik ben natuurlijk wel opgevoed met het idee... je moet hoekeren met je talenten en je moet ja. je verantwoordelijkheid nemen. En nou ja, dat heb ik gewoon tien jaar lang natuurlijk ook gewoon ja. in die politiek gedaan. Je, je zei net in dat, film, mee, in dat filmpje... Zei je, ik zit in de politiek om de wereld beter te maken. Ja. Nu na tien jaar... Denk, wat zijn nou de gedachten daarover? Nu, nu, tien jaar in die politiek heb je er een beetje bereikt. Als je dacht te bereiken, Nou, ik heb daar inderdaad, denk ik, wel een bijgedragen op een aantal uh, flanken. Tegelijkertijd ben ik ook wel. Uh, ik bedoel, het is niet zo dat de wereld uh, zonder Mirjam Sterk nee. ineens een hele andere is. En ik heb gedaan wat ik kon uh, daarin. Ik vind het verhaal altijd heel mooi van dat meisje wat die zeesterren steeds teruggooit in de zee. En op een gegeven moment vraagt iemand aan haar: waarom doe je dat toch? Want ze spoelen toch steeds weer aan. En dan toch het idee van: al heb ik maar één zeester uh, daarmee het leven gered. Hè? Dat idee heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden om in ieder geval al te ja. hoge verwachtingen uh, een beetje te temperen. Maar ik heb inderdaad wel een aantal zaken voor elkaar gekregen. En daar ben ik ook al trots op. En, en terugkijkend in die afgelopen tien jaar, waar heb je moeite mee? Waar heb je spijt van misschien wel? Waar ik spijt van heb? Nou, eigenlijk heb ik... ik heb, ook die vraag heb ik natuurlijk vaak gehad. Ik heb niet echt spijt van zaken. Maar het is natuurlijk niet altijd makkelijk geweest. En, en zeker de afgelopen twee jaar. Die zijn natuurlijk niet in mijn koude kleren gaan zitten. Want toen je vice-fractievoorzitter al was, toen speelde bijvoorbeeld de zaken rond Mauro. Ja. Ja. Dat, dat had zo'n mooie zeester kunnen zijn, hè? Nou ja, de vraag is of uh, als je deze... Zet... Kijk, het punt is dat... Um, al eerder is gezegd over Mauro... Uh, ja, er is eigenlijk geen grond om deze persoon in Nederland uh, te laten blijven. En ik ben heel erg van, uh, van de rechtvaardigheid. En ik vind dat als er sommige mensen zijn... die hebben een uitspraak van de rechter gekregen... die zijn wel teruggegaan. En andere mensen zijn die toch desondanks gebleven. En procederen door. Dan vind ik het niet eerlijk dat ja. we op een gegeven moment zeggen... als mensen maar doorprocederen, mogen ze uiteindelijk wel blijven. Ik vind iedereen moet op dezelfde manier beoordeeld worden. Dus uh, Mauro is in de toekomst bij het CDA niet beter af? Uh, nou ja, hij heeft in ieder geval een studievisie. Maar ja, daarmee maar heeft hij eigenlijk... volgens mij een hele mooie kans... om uiteindelijk ook in Nederland te mogen blijven. En dat gun ik hem van harte. Ik ja. bedoel, daar, daar werkt hij volgens mij ook heel hard voor. Maar tegelijkertijd vind ik met het... Met beleid, het, als... het beleid is toch niet anders? Want ik dacht zelf altijd, het komt door minister Leers... Uh, die voelt de hete adem van de PVV als gedoogpartner in de, in de nek. Maar het aan het CDA zelf... Had gelegen, zo bleef wel op jullie partijcongres. Dan, dan, was er een heel ander standpunt geweest. Nou kijk, de ligt gewoon een vraagstuk. Op dit moment in Nederland met een aantal uh, jonge uh, asielzoekers, onder de 18, die uh, vroeger hadden we namelijk het beleid dat ze tot hun 18e dan toch in Nederland mogen blijven, ja. ook al wisten dat ze ze hebben jullie terug hierover gaan. intern gesproken ook. Ja, uiteraard. Oh. En, en, en dat beleid is dus niet veranderd? Jawel, er is, een, er komt een, of er is volgens mij al een brief van meneer, uh, minister Leers gekomen... die zegt, we gaan inderdaad naar die oude groep kijken. En die groep is wat diverser dan alleen maar uh, mensen... die hier tot hun achttiende zaten, maar eigenlijk terug moesten. Dus toch minder hard. En daarvan hard. is gezegd dat we die uh, gaan bekijken met welwillendheid. Uh, maar dat nog steeds ook wel blijkt als mensen inderdaad hier ten onrechte zijn dat ze ook terug zullen moeten. Maar daar, daar is wel uh, een, okay. een nieuw beleid op De gemaakt. kans is uh, ja, niet groot. Ik, ik weet niet of die ook niet klein is dat CDA aan het kabinet komt. Uh, maar stel niet... Uh, en er wordt geen beroep op je gedaan, hoe dan ook. Waar kunnen we je terug verwachten? Ja, nou ja, goed. Dat is voor mij op dit moment ook nog wel een vraag. Maar ik hoop uh, uiteindelijk toch. Uh, of bij de media, heb ik steeds gezegd. Of bij uh, maatschappelijk middenveld. Uh, bij of een brancheorganisatie. Middenveld? Nou Dank. Ja, dat is natuurlijk vrij. Nou, in ieder geval, dat is alles behalve het bedrijfsleven, wat mij betreft. Doe de media maar, dat is gewoon leuk. Uh, gewoon vaste gasten. Ga is vakken <laughs> ik, ik sta graag op voor je. <laughs> goed, we gaan naar de tijdmachine, naar Fik Meijer. Okay. Dank je wel. <laughs> Welkom in de Ik heb het wel, dat je weg wil. Naar welk jaar gaan wij VIC? 64-63 voor Christus. Zo. Nou, we gaan het hebben over debatteren. In 64-63 voor Christus werd daar ook al aan gedaan. Hè? Ja, er werd er meer aan gedaan dan nu. Vertel. Want in 64-63 hadden we een van de grootste redenaars uit de wereldgeschiedenis. Oh en dat was Marcus Tullius Cicero. En Cicero wilde consul worden en had een concurrent, Catalina. Lucius Sergius Catalina. En wat deed Cicero? Cicero heeft alles uit de kast gehaald in verkiezingsredenvoeringen... in redenvoeringen tegen Catalina... om zijn positie in het consulaat, de hoogste functie, veilig te stellen. En daarbij heeft hij een prachtige methode toegepast... die tot de retorica hoort, je bouwt het... Helemaal op. Je begint met een begin. Je gaat vertellen. Je gaat dan de argumenten geven. En tenslotte kom je dan ook met de conclusies. Uh -huh. Toen was er nog tijd voor heel lang uh, een betoog op te ja, bouwen. Ja, want hoe lang duurde dat ongeveer? Nou, Zo'n redenvoering duurde vaak 25, 30 minuten. Dus uh -huh. niet van Kroesje of 5 uur of van Fidel nee. Castro. Nee. Maar echt gewoon binnen de perken blijvend. En dat waren prachtig opgezette redenvoeringen. Ik heb zondagavond zitten kijken naar RTL. Naar de RTL. Ja. En ik verbaasde mij erover dat binnen twee, drie minuten ze moeten vier mensen moeten dan over een bepaald probleempje iets zeggen. De, de debatkunst is er niet meer bij. De retorica is volkomen verdwenen. Het is ook geen dialectiek meer. Dat de een stelt een vraag en de ander gaat daarop in. Het is gewoon: je zegt: ik vind dat en dat. Dan noem je een tegenstander en het gaat door. Het ging razendsnel. En meteen staat de uitslag ook al vast. Hm. Ik zou al die politici ook eens willen aanraden... lees nou eens die prachtige redenvoeringen. En er zijn nog steeds moderne mensen die het kunnen. Noem eens een voorbeeld van iemand uit deze tijd... of iets van het verleden die het wel kon. Nou, iemand die het fantastisch kon... was de ARP-politicus Isaac Diepenhorst. Dat vond ik nou... Een fantastische man. Zullen we even naar hem uh, luisteren? Het ja. gaat over de vraag uh, of theologie wel, uh, wel of niet een wetenschap is. Oh, yeah. Goedemiddag. Hartelijk welkom in our show, professor... I.A. Diepenhorst. Wat vindt u daarvan? Ik zeg he, dat, dat de theologie wel een wetenschap is. De theologie wordt in de eerste plaats door mannen van wetenschap beoefend. Dat wil niet zeggen dat in de theologie niet zeer sterk persoonlijke overtuigingen een rol spelen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, dat is bij andere wetenschappen. Dat is bij de filosofie. Ja, dat dat nou, dat is maar een heel klein stukje. Nee. Niet ja. de 25 minuten die jij wilt. Nee, het is een klein maar waarom was hij zo goed? Nou, die man was zo goed omdat hij een fantastische dictie had en een zinsbal die echt uniek was. En dat zou ik wel eens in de politiek willen zien. Ik, het gaat nu allemaal zo ongelooflijk snel. Het is meer, ik ben hiervoor. Mijn tegenstander is tegen. Ergo, het is te kort. Ik ja. heb een algemene beschouwingen. Zit ik dan te kijken. En er wordt voortdurend iemand onderbroken. Mm -hmm. Waarbij dan het betoog ook eigenlijk niet meer... door de toeschouwers te volgen is. Ja. Mirjam? Jij bent verantwoordelijk. Ben o, oh, oh was verantwoordelijk. Oe, nou ja, ik, um, ik heb ook een klassieke opleiding. En ik heb ook uh, aan debatteren gedaan. En daar heb je nog wel diezelfde ja. systematiek. En ik probeerde zelf altijd wel uh, in mijn uh, uh, uh, inbrengen in de Kamer. In het de plenaire debat. Altijd wel een beetje op die manier uh, te debatteren. Maar het is gewoon zo dat de spanningsboog van de kijker en de luisteraar ook soms korter is. En ja, je moet... dat, kijk, dan zie je dus, wat meer Sterk nu terecht opmerkt. De spanningsboog is korter. En als we daar natuurlijk allemaal aan toegeven... Mm. dan eindigen we natuurlijk met, met een heel kort Twitter-verhaaltje of wat ook. Ik ben daarvoor en daartegen twee regels erg en gaan over tot de orde van de dag. En dat vind ik wel jammer. Maar wat gaat dan er dan vermoeden? En dan ben ik geen laudator temporis actie... dus niet een prijzer van het verleden. Maar ik zou wel eens ja, weer... Dat vermoeden had ik eventjes. Hoor. Nou, ik wil wel eens <laughs> weer dat mooie betoog hebben. Kijk, je kon natuurlijk van acht curve zeggen wat je... maar die kon natuurlijk wel een, een uniek verhaal ophouden. En nu denk ik, het is te veel allemaal... Ja, hetzelfde. Ja. En de nuance gaat misschien ook wel een beetje verloren. Want soms is vind, een, een standpunt niet zwart of wit. En dan zou het fijn zijn als je kunt aangeven waarom je uiteindelijk tot een bepaalde afweging ja, maar komt. Krijg je daar nog wat tijd voor? Of nou, daar krijg je dus nou, geen tijd ja, voor. Dus maar, je maar, moet nu maar, gewoon ik, roepen: ik, dit vind ik. ik punt. Maar ik vind uh, Rutte, ik heb het niet over zijn opvatting. Maar ik vind het wel een heel helder verbeter ja. ja. in de ja. Kamer. En een heel helder ook voor de kijker. Ja. Uh, en, en, en open spreekt, tenminste, dat suggereert hij naar mij. Maar daarom vind ik het zo jammer dat de komende weken ik ben gelukkig weg, uh, <laughs> dat er dus twee weken iedere avond van die debatten zijn... dat je dan moet afvragen, krijgen we nou iedere keer... Een, een debat dat het CPB zegt... dit onderdeeltje is bij mij goed... en dat is wat minder, dan ga ik daarop tamboureren. Mm -hmm. Dan praat je langs elkaar heen. En dan is het alleen maar het uitwisselen van, van argumenten. En dat vind ik buitengewoon ja. jammer. Het zijn ook de formats van de programma's. Ja, ja, dat zijn de ja. formats ja. van de programma's. Je moet het in twintig seconden. Ja. Maar ik vind het ook raar dat de heren daarmee akkoord gaan. Ja, dat, dat maar me. stel nou, Fik, jij zou advies mogen geven... goed 25 minuten, dat is natuurlijk te veel. Dat, dat, dat lukt kan. niet, maar doe dan eens... Twee elementen waarvan je zegt, dat wil ik nou wel heel graag terug horen. Dan. Nou, ik zou willen dat iemand ook een betoog opbouwt hoe het zo gekomen is. Kijk, nu krijg je dus altijd Rutte zegt... ja, jullie hebben de boer er puin op van gemaakt... ergo, jullie hebben geen recht van spreken. En dan gaan we over tot de orde van de dag. De ander zegt, met jullie is het ook niks... en je praat langs elkaar heen... en, en de, de, de, de interviewer, in dit geval dus Frits Wester... moet binnen drie minuten weer naar een ander onderwerp over... Dan is geen debat. Hm. Dat heeft niks met debatteren. Maar je wil dan een soort geschiedenis horen van Nou, ik wil ja, ik zou, argument waarom waarom een bepaald argument waarom of... En en je kan wel roepen: "Alleen ja, de banken zijn de schuld" en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Er moet iets meer reflectie zijn. En dat vind ik het jammer. Het gaat zo razendsnel. Maar is dat dan niet toch een kwestie van leeftijd? Nee, dat is geen kwestie. Nee. Dat is geen kwestie van leeftijd. Nee. Nou ja. Verschal ik me dat zo? Daar er niet? Nee, nee, nee. Maar Sander, jij bent van een andere generatie, dat kunnen we wel zeggen. Ervaar jij dat ook zo als fiction? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat uh, dat valt mij heel erg op, ook nu bij de Nederlandse televisie. Ik heb nog nauwelijks Nederlandse televisie gekeken. En ik volg ook niet goed de politiek. Dus heel veel kan ik er niet over zeggen. Maar het valt me op, met name dat iedereen de hele tijd in de reden wordt gevallen. Hm. En Ami ja, ja. Okay. In, in... Amerika, is dat anders? Ik wil nog één overeenkomst noemen. Ja. In oudheid had je ook spindokters. Dus mensen als Dagista Jack en exact. Jack de Vries. Die had je ook, want zelfs een grote man als Cicero... die voortdurend twijfelde, kreeg adviezen van zijn broer... die er veel mindere reden naar was. En dat vind ik ook wel het mooie. Dus er is nog steeds hoop. Dat is nog steeds hetzelfde gebleven. Ja, dat is nog steeds hetzelfde. Of, of dat de echte uh, uh, rol van de spindokter is om adviezen te geven, want volgens mij doet de spindokter ook nog wel weer juist de andere kant uh, ja. uit, maar goed. Ja. Maar goed, uh, ik, denk, is, is, is, is er een weg terug? Nee, dat, ik, ik denk met alle moderne apparatuur, met social media, et cetera, et cetera, dat dat steeds minder wordt. En wat Mirjam sterk terecht opmerkt, is dat de spanningsboog minder is, terwijl ik het niet meer eens ben. Als ik in, de, in een lezing hou over een onderwerp over de oudheid, dan kunnen mensen best een uur luisteren, ook jongeren. Mm -hmm. Dus en het dus kan dus, wel. En mensen kunnen ook naar King Lear luisteren. Ja, Hoe lang duurt ja. dat dus, dan niet? Dus, drie uur. En naar Tantalus en de Appel zelfs zeven, acht uur. Precies. Dus, dus daar, alleen als je daar voortdurend maar aan toegeeft, zoals ook in het onderwijs, dan gaat het een self-fulfilling prophecy worden. Ja. Dus we moeten mensen gewoon weer een beetje opvoeden. Dat hoop ik. Om te luisteren naar een ja. debat. Ja. Goed. Nou, uh, we zullen het gaan proberen. Ja. Dankjewel. <laughs> Mooiste tweet uh, tot nu toe met hashtag DIDD. Het radicale midden, dat is net zoiets als de scherpste hoek in een cirkel. De scherpste hoek in een cirkel. Mirjam, om sterk. Uh, Poeh, ja, wiskunde is nooit mijn allersterkste <laughs> kant geweest. Dus ik zou niet zo goed weten wat ik hier nou ook moet zeggen, maar... Goed zo. <laughs> Dankjewel, uh, Mark Rietman. Uh, succes vanavond ook weer, hè, met King Lear. Ja, en uh, Sanne Bloemink met het boek Happy Me. Ligt in de boekhandel. Uh, over twee weken. Over twee weken. Na het nieuws van uh, drie uur praten wij uh, verder met Mirjam Sterk, Fik Meijer, Frank Bosman en Meili Vors, kandidaat Kamerlid weer voor de PvdA, komt een appeltje schillen en dat doet ze met Hero Brinkman. Mm. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu